Goedemiddag, ik ben Bienbuis. Dit is het nieuws van NOS op 3. In delen van Engeland gaan ze huis aan huis testen. Dat doen ze omdat de Zuid-Afrikaanse variant van het virus steeds vaker opduikt. Ook die is besmettelijker. Bovendien zijn er twijfels of vaccins er wel goed tegen werken. Tienduizenden mensen krijgen bezoek van een tester, zegt correspondent Tim de Wit. Dan heb je het echt over huis aan huis testen. Uh, bijvoorbeeld in drie Londense wijken doen ze dat. Ja, en als je daarvan weet hoeveel mensen daarvan besmet zijn met die variant... geeft dat natuurlijk een veel beter beeld ook hoe het met de verspreiding staat. En of je er eventueel... Iets aan kan doen. In de Turkse stad Istanbul zijn meer dan 150 studenten opgepakt. De studenten protesteren al een maand lang tegen de nieuwe rector. Die werd op 1 januari door president Erdogan benoemd. De studenten vinden dat vriendjespolitiek en willen dat de politiek de universiteit met rust laat. Dirk Kuyt vertrekt per direct bij Feyenoord. Toen Kuit stopte als voetballer, beloofde de technisch directeur dat hij in de toekomst de nieuwe trainer zou worden. Maar dat gebeurde maar niet. En inmiddels is er alweer een nieuwe directeur, zegt commentator Arman Afsaroglu. En de nieuwe man, die had helemaal niet zoveel zin om Deir Kuit hoofdtrainer van Feyenoord te maken. Maar in de tussentijd zat Kuit nog wel onder contract bij Feyenoord. En nu hebben beide partijen dus afgesproken dat, dat ze dat contract beëindigen... en dat Kuit weer vrij is om te gaan en staan waar hij wil. En studenten van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen ontwikkelen een bakfiets die rijdt op waterstof... Er zijn natuurlijk al elektrische fietsen. maar die zijn niet altijd sterk genoeg. In de praktijk blijkt dat bakfietsen, zeker in Arnhem met de heuvels. een hele beperkte actieradius hebben. En wij willen met waterstof gaan proberen om die actieradius te vergroten. Een bakfiets op waterstof heeft zo zijn voordelen, zeggen de bouwers. Met waterstof kun je ook heel snel tanken. Dus je hoeft geen batterijen urenlang ergens op te laden. maar op vijf minuten tanken en je kan weer door. Het experiment is geslaagd als we een veilige fiets hebben. die een dubbele actieradius heeft dan wat hij nu heeft. Het weer. Het is grijs en regenachtig. In het noorden kan ook sneeuw vallen. Het is tussen de 0 graden in Groningen en 11 in Limburg. Morgen valt er opnieuw regen, maar het is een stuk minder koud. Het wordt dan 9 tot 13 graden. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriezen van de ANWB. In het noorden van het land is het plaatselijk nog glad door bevriezing. En van en naar Amsterdam rijden geen treinen. Dat komt door een sein- en wisselstoring. Tot zover de verkeersinformatie.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 Hier, ja, welkom terug lieve luisteraars. Op Deze dinsdag bij de doen van ongetekende Jan en Luus aan de andere kant. Ja, ja, daar ben ik weer. Daar zijn we weer. En het tweede uurtje gaan we ook weer door op de oude voet. Gewoon lekker de muziek draaien, wat nieuwtjes. We hebben nog een artiest van de dag. Die gaan we doen na het volgende nummer wat we hier zometeen gaan draaien. En het weerbericht hebben we ook nog natuurlijk. En ach, we gaan het uurtje weer lekker gezellig de lucht inslingeren voor u. Het, eerste, het tweede uurtje beginnen met het eerste nummer, Miss Montreal.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 Ja, mooi nummer voor ons. Uh, eigen Miss Montreal. Mooi is dat hè, Luz? Het is echt zo'n mooi nummer. Echt zo'n gevoelige zongen. Echt oh, schitterend. Kippenvel. Ja. ja. We gaan, uh, zoals gezegd, de artiesten van de dag. Dat ja. is eigenlijk uh, van een paar dagen geleden. Want uh, we gaan het hebben over... Uh, de uh, Animals. De Animals, ja, ja. Want hun gitarist is onlangs een paar dagen geleden overleden. Uh -huh. En dan gaan we die als artiesten van de dag gaan we naar twee uh, lekkere nummers van draaien. En het eerste nummer wat je gaat draaien is? Nou, was ze heel erg bekend mee eens gaan zijn geworden. En uh, na dit nummer gaan we even een verhaaltje vertellen. Rising Sun. Dat was het eerste van de twee nummers die we vandaag gaan draaien. Uh, onder uh, artiesten van de dag motto. En we doen dit omdat een aantal dagen geleden hun gieteris is overleden. En uh, dat verhaaltje gaat... Uh, ga jij even voorlezen, dus over de Animals? Voor over we het tweede nummer gaan draaien op hun. Ja, de Animals. Uh, ik ga de blik vangen van de Animals was uh, natuurlijk Eric Burden. Eric Burden, een, ja. Uh, een klein, uh, klein manneke met een uh, gigantische stem. Echter het muzikale genie achter de groep was de onmiskenmer Ellen Price. Ja. Price vormde in 1961 in Newcastle... samen met bassist Chess Chandler, drummer John Steele... en gitarist Hilton Valentine de Ellen Price Rhythm and Blues Combo. En de leden kenden elkaar van school of uit de kleine jazzwereld. En nou even over dat nummer van de House of the Rising Sun. En wat veel mensen misschien niet weten. Ja, precies. Het uh, is natuurlijk vele malen gecoverd. En uh, ik ben het heel even. Ook door de. Door de. Britse. Door, uh, uh, ik ben het even kwijt. Hè? Nou, we gaan gewoon zoeken. Door Bob Dylan. Ja. Is het. Uh, maar eigenlijk, uh, waar, het is gemaakt, waar we uh, eigenlijk naartoe willen, is hier naartoe. Ja. Bewachten. Ja, duurt even. Vijf... Mm. Het lukt me niet meer. Maar het gaat over een... Uh, een uh, dat, dat nummer is geschreven over een huis, over een gebouw. Ja. Uh, waar uh, veel gebeurtenissen zijn. Hij weten ze niet zeker of het een gevangenis is, oftewel, of een, een bordeel. Ehm... Um, ja, ik kan het niet vinden. Uh, ik kan goed, het niet Nee, maar goed, dat was niet van de achterliggende uh, gedachte bij, bij dit liedje. En dat ja, is gebaseerd een, uh, op, ja. op, het, op een bordeel in Amerika uit de jaren 18 zoveel geloof ik. Al ja. heel lang geleden. Ja. En dat, uh, dat schijnt de basis te zijn geweest voor dit, uh, voor dit nummer. Voor dit nummer. Ja. Nou, ja. leuk. Als ik het nog terug kan vinden, dan... Uh, gaan we goed. Weet je wat, we gaan, gaan even het, het tweede nummer vastdraaien van ze. En dat is uh, Don't Let Me Be Misunderstood. Hier zijn weer de animals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 thoughts like any other one sometimes i find myself long regretting some foolish thing some little sinful thing i've done i'm just a soul whose intentions are good oh lord please don't let me be misunderstood Yes, I missed the soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Ja, en wie ons lust kent, die weet dat ze niet voor één gaat te vangen is. Dus, nee, uh, tijdens het tweede nummer is even is de trap opgedend... het archief in, uh, helemaal in de kelder hier uh, van de studio op de Tolweg. En ze heeft ja. een stukje op kunnen duiken wat ja. ze eigenlijk wilde gaan vertellen. Nou, kom op, ja, los! Uh, het brein achter het bekende nummer van uh, The Rising Sun... is Dave uh, van Ronk, die heeft het uh, nummer geschreven. En er is inderdaad veel uh, gespeculeerd over de herkomst... en de betekenis van uh, The House of The Rising Sun... En de zanger vertelt dat hij zijn leven uh, heeft vergooid in een gebouw met deze naam. En uh, Dit verwijst hoogstwaarschijnlijk naar een gevangenis of een bordeel. En de, term, uh, de term Rising Sun werd vaker gebruikt in traditionele Amerikaanse en Engelse volksliederen... en was een ter sluikse verwijzing naar bordelen. In sommige versies van het nummer is de hoofdpersoon een man... En in andere een vrouw. Ja, dat, nou, uh, zo is het geheim toch om ja. Het is echt een, een, ja. uh, een heel leuk verhaal. Ja, zeker. Ja. Altijd leuk om te horen. We gaan... Uh, ach, we moeten ook even lachen op deze dag natuurlijk. hè? We gaan Uiteraard. het dat doen. Hallo, Appadie, ik ga Dag, gesprek spreek met uh, Spijkerman. Uh, u zoekt mannenstemmen. Kleine uh, klein ik stimuleren want dat is niet aan mij. Oké. Okay. Hmm. Hallo? Ja. Ja, excuseer voor het wachten hoor. Dat kan gebeuren. Uh, u was geïnteresseerd in, uh, ja, in een kerkkoor of? Ja, u heeft een kerkkoor. De bedoeling is dus van in de eerste plaats dus uh, de mis zelf van Filippet en Schroten dus ja. uh, te zingen. Ja, maar we zouden het, het, het verder twee stemmen houden. Uh, voorlopig. Ja, Twee, voorlopig. Voorlopig, hè? Ja, hé, we moeten zien wie daar we bijheen krijgen, wat de mogelijkheden ja. dan worden. T ja. ja. zegt u. Mag ik een uh, klein stukje voorzingen dat u een indruk van mijn stem krijgt? We ja, ja. gaan naar Rome toe. We gaan naar Rome toe. We gaan naar Rome toe. We gaan naar Rome toe. Zingt u even mee. We gaan naar Rome toe. Ja, dus, maar u bent wel bariton-tenor, hè? Nee, ik heb een, uh, een, een, een, een dubbele stemband. Vandaar dat ik alleen twee stemmen kan zingen. Ja, maar dat, uh, dat komt zelden voor, denk ik. Dat, dat komt inderdaad zelden voor. Maar uh, als u geïnteresseerd bent, hè, dan... Uh, maar uh, uh, hoe, vindt u het, hoe vindt u het klinken? Dat, uh, want het, het is natuurlijk een wonderlijke stem op deze manier. Ik kan nog wel een klein stukje laten horen. Push Kom eens gauw, ik heb lekkere melk voor jou en voor mij rijst erbij oh, Alma had heerlijk smalerei. ja u, heeft wat, u denkt wel dat ik daarmee de kerk in kan? Absoluut kom. Het kan ook laag hoor, ik zal even voordoen nou, hoe het u laag is Zakdoekje leggen, niemand zeggen 1, 2, 3 van je peperbusser, bie Bie Ja, maar uh, mag ik u dus verwittigen als wij dus onze eerste samenkomst hebben? Ja, verwittigt u maar En mag ik uw naam eventueel ook? Jack Spijkerman Stijkerman? Ja Stijkerman Spijkerman maar u vindt mij wel goed? Ja, zeker. Ja. Tussen de wintermaanden. Ja, hoe is het? Ja. My love, there's only you in my life, the only. Het duwt van uh, Lionel Richie en Ross. Wat endless uh, love. Is er is bekend goed geweest, nummer. altijd. He. Goed ja. nummer, zeker. Uh, wat zie ik, er komt een koufront aan, dus zie ik ja, staan. ja, de maand februari lijkt toch wat winterkou op te gaan leveren. En dan met name aan het eind van de week. Oké. Okay. Ja, dus dan gaan we maar even gauw naar het weer kijken bij ons in de regio. Ja. En uh, het is uh, vandaag dan op veel plaatsen bewolkt en valt wat lichte regen en motregen. In het noordoosten is uh, kans op natte sneeuw en wordt 1 graad in Groningen tot maar liefst 11 graden in het zuiden. Vanmiddag is het bewolk, bewolkt en uh, er valt uh, her en der wat natte sneeuw en het kan wit worden. Oh, spannend. Ja, het was wel zo'n een beetje. Het, ja. uh, dus ja. uh, misschien hadden uh, de 11 steden toch waar jij het over had. Dat zal uh, niet eens een, drie komen. Nou, ja, ze, de, de, de, ze hebben pogingen gedaan hè, het weekend. Hè. Ja, okay. Langs de kantjes zo. Ze en hebben dan ogenvond, nog... ja. nou ja Misschien afwachten het, op... uh, het was niet zoveel. Het is uh, de meeste, dat uh, weet ik altijd. Het uh, wordt gezegd, de meeste 11 steden toch zijn in februari verreden. Dus uh, wie weet. Ja, oh, dat, oh, dat kan makkelijk ja, nog hoor. zeker. Echt wel. Oké. Okay. Ja, My heart goes up, my heart goes down, we fall in love.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 And my love Vleem was dit. En uh, ik zag dat jij het recept daarvoor staan, dus? Uh, ja, dat uh, ik heb een. Misschien uh, met je cognac zal zitten. Dus. Ja, ja, ik denk een Italiaans overschoteltje met uh, kiphaasjes en buffelmatstof. Oh, Ach, wat lekker allemaal weer. Ja, dit Italiaanse overschoteltje leent zich uitstekend voor restverwerking van overgebleven, overgebleven groenten uit de groentenaren, harde groenten zoals peen. Even blancheren en dan uh, kan je het gebruiken. Wat hebben we ervoor nodig uh, voor dit heerlijke gerecht? 250 gram kipfilethaasjes bestrooid met bloem. één bu bol buffel mozzarella in plakken. één blik tomaten op sap. Klein stukje prei in halve ringetjes. één rode ui in halve ringen. één teentje knoflook gesnipperd. Een halve gele paprika in reepjes een halve winterpeen in halve schijfjes... 300 gram geschilde vastkokende aardappelen in schijfjes... oregano naar smaak... 75 milliliter rode wijn... olie om in te bakken... peper en zout uit de molen naar smaak... en een derde kippenbouillonblokje met minder zout... wat bloem, zwarte olijven, eh, gekrumbeld. En dat is een optie. Wat heb je verder nodig? Eh, een snijplank, ovenschaal... Of twee kleine hapjes hapjespan en een pannetje. De bereiding. Kook de aardappelschijfjes 7 à 10 minuten in water waarin het bouillonblokje is opgelost. Giet het af, maar vang het kookvocht op. Kook de schijfjes, ook enkele minuten voor in het vocht. Smoor ondertussen de ui, knoflook en paprika enkele minuten. En voeg de winterpeen toe en bak ook deze even mee. Plus het geheel met de rode wijn en laat de wijn inkoken. Voeg de gepelde tomaten toe en maak de tomaten kleiner met de pollepel. Voeg oregano en peper en zout ook naar smaak toe. Laat de saus lekker indikken en bak ondertussen de kippenhaasjes in enkele minuten per kant bruin. Vet en lage overschaal of schaaltjes in en beleg de bodem met plakjes aardappel en verdeel hierover de saus... En leg er de kippenhaasjes bovenop. Als laatste de plakken buffel mozzarella. En zet in het geheel voor 20 minuten in een voorverwarmde oven van 200 graden. Strooi op het allerlaatste moment wat zwarte olijvenkrummel eroverheen. En smullen maar. Dit recept wil je teruglezen? Dat vind je op smulweb.nl. Eet smakelijk. Nou, wat lekker allemaal. Dus het klinkt zo goed en klinkt zo lekker. Hey. Ja, je, ja in, en, uh, in de keuken, de kokerellen ja. en proberen en doen... Het volgende nummer wat we gaan draaien, dat is uh, moet je eigenlijk een beetje een, een, een soort hotdog bij je hebben, is namelijk de ketchup song. Oh. Dit is maandag 1 februari. subsong. Wat lekker. Uh, zullen we nog een stukje humor erin doen? Uh, Doe maar, maar. Een beetje droevige, bruilerige okay, dag. Oké. Okay. Bel, bel, even belletje trekken. Het is vrijdagochtend, dus dat betekent weer tijd voor een hoogtepunt van mijn week. Ja? En dat is belletje trekken. Belletje trekken. Wat een gave item. We hebben hier twee telefoonlijnen. De ene lijn bellen we een bekende Nederlander, op het andere lijn bellen we een bekende Nederlander. Zij, de telefoon gaat bij hun allebei tegelijkertijd. Er ontstaat verwarring ja. en dan hopelijk een conversatie waarin wij gewoon meezitten te luisteren illegaal. En, um, en gewoon even kijken wat die gasten met elkaar hebben en of ze wat met elkaar te bespreken hebben. Mag ik jou uh, vragen zo naar, maat we zeg maar het eind van het jaar, we gaan al bijna 2011 in, hè? ik wil mensen niet uh, bang maken, maar het is natuurlijk zover. Maar als we nou zeg maar van dit, alle, alle belletje-trickers die we gedaan hebben, ja. welke van Vond jij nou het leukst? De, oh, dat is moeilijk zeg. Ik, ik geef je een keuze. Ron Brandstij, de André van Duin. Ja. Jo Braakhek en Lisbeth List. Oh ja, ja, ja, ja, ja. Uh, we hadden natuurlijk uh, Sasje de Boer en ik, niemand. Ja, nou, ik ben eruit, Robert. Jo Braakhek en Lisbeth List. Vond je die het ja, ja, ja, ja, ja. Ik moet je heel eerlijk zeggen, ik zelf ook. En dat was gewoon omdat dit zo'n showbiz-gesprek is. Tussen showbiz, uh, twee een showbiz. Toppigheid en top. en top. En het is ook echt zo'n gesprek waar je gewoon ongesneerd mee zit te luisteren. En ik uh, zeg, omdat het bij het eind van het jaar is, een, hè, al die lijstjes die er. Zit al. Dus dit is zeg maar onze favoriet, mocht je hem ooit gemist hebben. Gewoon, ik weet niet waarom, maar het is gewoon zo lach om hier mee te luisteren met deze neppe, neppe, neppe, neppe, neppe mensen. Wat een neppe conversatie. Here we go. Dit is uh, Jo Braakeke en Lisbeth List. Jo Braakeke. Hallo. Hallo. Ja. Hallo met wie spreek ik? Met Jo Braakeke. Dag Jo Braakeke met Lisbeth List. Hallo. Ja, Lisbeth, hallo. Hi. Hallo, Moet wat je... leuk. Dat is jij mij... ja, moest jij mij hebben? Nee, helemaal niet. Heb je iemand gebeld? Nee, ik werd gebeld. Ja, nou ja, uh, dan is het verkeerd, want ik werd ook gebeld en toen hoorde ik niks. En dan nou werd er weer gebeld. En dan ben jij het. Mysterieus oh, ja, is dit. Ik vind het <lacht> leuk dat je even de telefoon hebt, ik heb je niet gebeld. Nee, <lacht> nee. nee. dan heeft het zo nee. mogen nee. wezen. Nou ja, de computers die zijn niet helemaal uh, misschien lekker vandaag. Nee, nee, precies. Gaat het allemaal goed met je? Ja, en met jou, met jullie? Ja, prima. Ja? Ja, we, we zetten het maar voort. We zetten het maar voort, ja. Ja, ja, ja, we zijn nu in de met mijn moeder en ik ga zo terug. Wat, zei je met, wat is je met je moeder? We zijn met mijn moeder in Hinden lopen. Mijn moeder woont in Hinden lopen tegenwoordig in ons huis. Oh, wat leuk. Doe ja. we de groeten. En uh, dan zijn we het weekend altijd. En dan gaan we nu weer zo terug naar Amsterdam. Oké. Okay. Nou, en met je, hardere, bevaal, bevalt, het je? In Noord, bevalt het je in Noord? Ja, we, we zitten echt in een comfortabel appartement. Op uitzicht op het ei. Dus wat wil je nog meer? Alles nieuw. Oh, wat heerlijk, zeg. Ja, heerlijk, ja. Echter. Oh. Nou. Nou ja, misschien is het voor ons ook nog wel eens wat. Ja, want je hoeft niks te doen, weet je. En de lift naar boven, de negende verdieping en uh, alles wordt geregeld voor je. Ja, heerlijk hè. Ja joh, het is echt, echt heerlijk. Wij, wij hoeven hier niet meer weg. Nou, en, en, en de auto, auto in de garage. Ja, nou ja, dat is natuurlijk ideaal. Wat? Ideaal, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Je moet eens een keer komen kijken. Ja, want wij willen misschien daar toch... Wij, wij wonen in Amsterdam, dus is Leidseplein. Ja. En uh, dat is ons te groot. We moeten misschien toch iets kleiner gaan en zo, ja. Ja. Met de jaren komen de veranderingen, hè, Lisbeth? Ja, dan wil je inderdaad dat alles makkelijk is. Ja. Maar, uh, maar, maar er zijn echte mooie appartementen, hoor. Die worden ook weer nieuw gebouwd hier uh, aan het eiland tegenover het Centraal uh, Station en dat is uh, met een boulevard ervoor en, en zo en Er komt van alles hier in Noord. Allemaal nieuw. Altijd leuk, en het ligt mooi op de zon ook natuurlijk. Ja precies. Ja. En echt alles nieuw nogmaals. En, en, en met alles erop en eraan en de, ja, het is ideaal moet ik je zeggen, je hebt geen gezeur met parkeren meer en uh, je bent zo door die eindtunnel in binnen vijf ja. minuten daar ben je in de stad. Ja, ja, ja, ja. ja. Nou ja, kom maar eens een keer kijken tegen die Goed, tijd. Goed doe je de groeten aan Robert? Ja, jij ja, Wim. Dag. Dag. Uh, Goedemorgen, ik kwam ook nog uit de tijd dat ik een relatie had met Lisbeth de, Nieuwtje. Doe je de groeten aan Robert? Ja, dat was ik, ja. Van, van uh, Joffini? Ja, dat ik ook nog even de groeten krijg. Oh Jan, alles nieuw. Alles, alles nieuw, nieuw. hier. Uh, parkeren. Uh, parkeren. parkeren. Parkeren, hier kan je ook op het ei. Oh, Uh, buikdansen in de studio. Heerlijk. heerlijk. Ja, ja, ja dat ja, is ja, wel muziek. Kijken, ja, hè? Ja, ja, ja, dat doe je ja, goed. Echt ja. waar. Zeker. En dat allemaal nog... Uh, ja. Hè? In deze Met tijden. Deze tijden. Deze tijden. Uh, Tol Hansen. Ken je nog Tol Hansen? Ja. Ja, en wat was zijn bekende nummer ook weer? Uh, City City, Big City. Ja, ja. maar die hebben we niet vandaag. We hebben vragen aan anderen. We gaan nou, nog niet naar Housen. Grapjes ben je. We gaan nog niet naar huis. We gaan nog niet naar Housen. Ja. Dude. Val kijk nou daar zo De handen achter de rand Ze geeft een beknietje en voortaan Zingt die gebas weer maar zo Volhonsen was dit. Ja, en, uh, ja, dit nummer kende ik niet van. Hij nou, heeft meer van dat leuke grappige nummertjes gemaakt. hoor. En jawel, dat weet ik wel. Big City ja, die al is bekend meegeworden mee natuurlijk. Maar dit was ook even een leuk uh, intermessootje. Uh, we gaan uh, de volgende. Er zijn een aantal mooie stemmen samen. Uh, die jij hebt wel leuk. Céline de Jong jij mooi natuurlijk. Ja, ja, ja. Ja, ja, en die uh, samen met Ildivo. Ja. Ja, vind ik mooi? Ja, ja. Gaan we dat draaien. Find your Krijg je natuurlijk als je de stemmen van vier mooie mannen samenvoegt met uh, het mooie stemgeluid van Celine Dion. Ja. Ildivo en Celine Dion. Ja. En dat was een I believe in you. En um, nou, we hebben nog vijf minuutjes, we kunnen wel uh, een beetje draaien. Ja, met onmiskenbare stemgeluiden van Joe Kokker gaan we het eind van deze lunch doen op deze dinsdag 2 februari. We hebben het weer gezellig gemaakt, hopen wij. We hebben wat leuke muziek voor u gedraaid en wat nieuwtjes aan u doorgegeven. Wat ons betreft zeggen wij dat, nou ja, wat jou betreft, Bus. Tot volgende week dinsdag. Oh, donderdag ben je er niet? Nee. Nee, hey, wat jammer. Hey. Nou, oké. Okay. Nou, we gaan het uh, afsluiten van dit programma. Graag ons is een volgende een